Met het NOS de bomaanslag op een verkiezingsbijeenkomst van de pro-Koerdische partij HDP... afgelopen vrijdag in het oosten van Turkije... is gepleegd door een aanhanger van IS. Dat zegt de leider van de HDP. Volgens hem is de man in Syrië geweest... en heeft hij daar ook tijd doorgebracht met IS-leden. Verder bekritiseerde de partijleider de Turkse Veiligheidsdienst. Die heeft zijn werk niet goed gedaan, vindt hij. Bij de aanslag kwamen drie mensen om het leven... en raakten meer dan 200 mensen gewond... In Zuid-Korea is een zevende patiënt bezweken aan het MERS-virus. Ook het aantal besmettingen is opnieuw toegenomen. Er zijn acht nieuwe gevallen bekend waarmee het aantal besmettingen in het Aziatische land op 95 komt. Gisteren overleed ook al een patiënt aan het virus. Zuid-Korea kampt sinds mei met een uitbraak van de ziekte. In McKinney in Texas hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen het politiegeweld tegen zwarte tieners afgelopen weekend. Ze eisen het ontslag van de agent die een 14-jarig meisje hardhandig tegen de grond werkte en zijn pistool op andere kinderen richtte. De tieners namen deel aan een zwembadfeestje in het plaatsje, maar waren niet uitgenodigd. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor gesjoemel bij meer aanbestedingen in het openbaar vervoer. Daarom blijft het systeem van concessies overeind. Antwoordt minister Dijsselbloem op Kamervragen over de misstanden bij de aanbesteding van het OV in Limburg. Die hebben geleid tot het vertrek van NS-topman Hugus. Bij een ongeluk met een vrachtwagen in Peru zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn vooral leerlingen van 9 tot 15 jaar oud. De truck reed in het Andesgebergte in een ravijn en stortte zo'n 300 meter naar beneden. De slachtoffers hadden kort daarvoor een parade meegedaan. Het weer, het is vandaag op de meeste plaatsen bewolkt. Alleen in het zuiden is er iets meer zon. Blijft wel droog, maar heel warm wordt het niet tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad met de meeste vertraging. De A2 Denbos-Utrecht tussen knooppunt Dempel en Waardenburg 6. A4 hoofdvliet vlaardingen voor het kno knooppunt Ketelplein 5 kilometer. A4 naar Amsterdam tussen Ipenburg en Dorp 10. Dat kost je een kwartier extra, dat komt door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Vels en Badhoevedorp 7 kilometer. Ook 7 kilometer op de A13 naar Rotterdam tussen het knooppunt Prins Klausplein en Berkel en Roderijs. De vertraging is 10 minuten en datzelfde geldt voor de a 15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikilo Ambacht en Sliedrecht-West. Vanuit Gorkum naar Rotterdam staat er bij Sliedrecht 3 kilometer. En op de A28 richting Utrecht bij Amersfoort-Vathorst 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 For the world ...over de nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag op deze 7 juni 2015. Wat gaan we vandaag allemaal doen tot aan 5 uur? Vooral veel sport, vooral veel tennis. Roland Garros, de finale tussen Djokovic en Murray begint om 3 uur. En wij volgen dat op de voet. En Jovanes volgt voor ons op de voet de tennisclub Zandvoort tegen Lymonias. En hij heeft ook nog een terugblik naar het voetbal van afgelopen zaterdag. Dus gisteren. En dat, uh, ja, hoe dat is afgelopen hoor je zo meteen. En lekker muziek nu van Shalomar Night to Remember. When you love Weet wat ik ben? te ben druk que yo sin ti, y tú sin mí. dime quién puede ser feliz si no me gustas esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí Dit voor 2015. We weten het over een paar maanden. En Nicky Jam en Enrique Iglesias doen in ieder geval een poging met El Pardon. En daarvoor Shalomar, een Night to Remember. Of het een day to remember voor Zandvoort gaat worden, dat uh, moeten we even afwachten. Daar uh, vertelt Joop van Nes alles over. Goedemiddag Joop. Je volgt, Goedemiddag, Andor. je volgt de verrichtingen van Tennisclub Zandvoort vandaag voor ons. Ja, ja, ja, ja, op de voet, want we hebben contacten daar en uh, die houden ons bij En dat heb ik dus tot nu toe ook op de website van de Sanford Courant gedaan. Ja, Sanford speelt vandaag de finale om het landskampioenschap van de KNLVB, de Koninklijke Nederlandse Londen- en Tennisbond. En het is een mond voor, natuurlijk, dus gewoon als koepel de En Sandvoort is vorig jaar daar tweede geworden. En dit jaar hebben ze zich weer gemeld voor die playoffs. Hebben gisteren gewonnen van um, de Lobbelaren. En dat is eigenlijk min of meer een verrassing. Want uh, Sandvoort had... Uh, ...thuis van de Lobbelaren uh, uh, gelijk gespeeld. En het is, komt alles te, heeft alles te maken met het feit dat zowel bij Zandvoort... Uh, ...Leslie Kerkkoffer niet aanwezig was... ...als bij de Lobbelaren Kiki Bertels. Kiki Bertels, dat is de... Nou, wat, wat, wat zou ze zo geweest zijn nummer 5, of zes of zo van de KNL tweede ranglijst. En die heet uh, nummer 3. En die wint makkelijk uh, in principe haar, uh, haar wedstrijden. Die was er dus niet gisteren. En ook um, nou, de Zandvoortse topvrouw, dat is uh, dan uh, Leslie Kerkhoven van hier aanwezig. En daar in plaats uh, speelde Corine Le Mans, die alle wedstrijden mee heeft gedaan, uh, tegen Klaatje uh, Liebens, een Belgische. Nou, dat dat was een kasi voor uh, onze Zandvoortse tennisser. Die won met 6-4 en 6-2. Um, Danielle Harmsen, ook een niet on onderschatte dame... die uh, had uh, in drie sets moest uh, afrekenen met Dubiana uh, Weijers. Won met uh, 6-4, 4-6 en 6-3. Ja, en de heren, dat is uh, steeds bij Zandvoort een beetje een probleem. Er is, uh, in principe is Scott Griekspoor de nummer één man. En uh, die was gisteren... ...weer niet bestand tegen Jit, uh, Jesse Hoekalong... ...de voormalige nummer 91 van de wereld... ...en ook nou, echt niet de eerste, de beste... ...maar hij moest weer buigen voor de tweede keer in twee rekenen... Uh, ...met 3-6 en 4-6. Christophe Vliegen is een Belgische uh, ex-prof die voor Zandvoort speelt... ...en die doet het wel goed. Die heeft uh, van de zes uh, wedstrijden in de normale competitie er vijf gewonnen... ...en gisteren moest hij tegen Matthieu Middelkoop... Mij weer met 6-3-6-2. Nou, dan komt het dus nog een partijtje winnen. En dat was dan de Damesdubbel. En die was voor Harmse met Le Muin samen tegen Angelique van der Meet en Weijers. En die werd door Zandvoort gewonnen met 6-2-7-5. Waardoor Zandvoort dus eigenlijk geplaatst werd voor de finale. En die is dan vandaag begonnen om 12 uur. En daarin was het eigenlijk heel snel dat ze Le Muin... Tegen Aranja Rus uh, 6-1 won. Dat was echt binnen no time gebeurd. Maar daarna moesten ze twee keer buigen in uh, 3-6 en 4-6 voor uh, Rus. Uh, Daniela Harmsen tegen, Die won van de Bulgaarse Alexandra Naidenova met 6-4, 6-1. En nu zijn de heren begonnen. En staat het 1-1 uh, in de wedstrijd. In ieder geval van Christophe Vliegen tegen Yannick Mertens. Dus die, die set die is nog net begonnen. En Griekspoor die moet dan tegen Maxime Auton en Belg. En dat, uh, nou, die moet nog beginnen, die wedstrijd. En dat uh, volgen we later dan. Nou, dat is hetgene wat ik wilde vertellen. Dat is stand tussenstand. Dus naar de dames singles is 1-1. Ja en er kan natuurlijk nog alles gebeuren. Uh, als mocht het gelijk zijn, dan gaan het zetmiddelde tellen. En ja, ik weet niet precies hoe ze dat doen. Maar daar is een bepaalde formule voor. En omdat. Uh, uh, uh, Lemonias uh, gisteren uh, tegen de thuisclub tegen Alta 3-3 uh, speelde en een beter set gemiddelde had, uh, kwam uh, Lemonias in de finale en moest uh, Alta uh, ja uh, die trok aan het toch kortsteiende ander. Oké. Okay. Hey, en uh, wat uh, wat verwacht je dat het uh, allemaal is afgelopen dus vandaag? Nou, ik denk dat Christophe Vliegen uh, uh, van, zijn, uh, zijn van zijn landgenoot Yannick Werters uh, moet kunnen winnen. Uh -huh. Maar ja, uh, sport is nooit in de zekerheid te vinden natuurlijk. Dat is waar. En uh, ik denk dat uh, uh, Harms en Lemijn samen sterker zijn dan Kathleen uh, Morassi, een, een Hongaarse, en die Naidenova en de dames dubbel. Ja, en dan kan het zomaar gelijk eindigen... maar ook uh, vliegen met, uh, met uh, de zes de, de, de jongeren van Grieke Swartalon... die uh, kunnen winnen van Otome uh, Meffers... We moeten het afwachten. We wachten het af. Geen, uh, ja, ik heb helaas geen uh, hoor. Nee, dat, uh, dat had ik misschien wel gehoopt. Maar uh, helaas, uh, zulke graaf heb je niet, uh, Joop. Nee, nee, maar zo waar. <laughs> Goed, je houdt ons vandaag op de hoogte van uh, tennisclub Zandvoort tegen Leimonias. Oké, okay, we spreken elkaar snel weer. Dankjewel, Joop. Tot straks. We gaan weer verder met Ming De Vil. Met uh, Hey Joe. Hey Joe. Where you go with that money in your hand.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 up with that girl she won't be messing around on me no more around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, 'cause I call him messing around, messing around, messing around town. Well alright. Gonna get me a passport, see? Ah, uh, see. But well, I'm going down south, way down Mexico, way. And there ain't no hangman gonna put no news around me. Uh -uh. Just cause I shot her. Just cause I shot her down. you alone. Volgens mij is ze nu lekker aan het uh, uitrusten, want het uh, laatste wat we van haar hebben gehoord is dat ze een boek heeft geschreven, Sounds Like Me, My Life So Far in a Song, Sarah, Sarah Brellis. een last song voor die voorbij komen. En vorming de film Hey Joe, zometeen het weer van Lex van der Horen, maar eerst Dickie Dex, slaap lekker. Slaap lekker ding, want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch? Is, is wat ik zei tegen haar.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 Is vlaar bleker, jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Is Nog meer, jij is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 Zeg vrij weinig aan van ons. de tent sloot en ik zei: Hey, ik zie je later nog. Ze lachten namens, zei ik nog niet vertrekken. Een paar later zei tegen haar: Slaap lekker. Zwaar, Sla, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch, toch? is wat ik zei tegen haar: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 Lekker. Lekker. Slaap lekker. Is wat ik zei tegen Slaap dus. lekker like, dingen, jij is lastig. is wat ik zei tegen Slaap dus. like, dingen, jij is lastig. is wat ik zei tegen hart, dus. Slaap lekker, nou blijf maar even lekker luisteren tot 5 uur zou ik zeggen. 25 jaar, ZFM, Westkust, weerbericht. Het weerbericht van Lex van den Horn op dit ogenblik in Zandvoort op de zendbast: 16,7 graden en volop zon. Dat is heerlijk om te zien, natuurlijk. Vooral als je in een warme en een koude studio staat. Een matige west-noordwestenwind vandaag. Maximum zo rond de 16 graden ook. En het blijft zonnig. Morgen ook veel zon. Matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Met een maximum ook van de 16 graden. Dinsdag dan wisselend bewolkt een matige noordoostenwind. Het maximum gaat wel 3 graden terug naar 13 graden. Maar de vooruitzichten zijn als volgt. De komende dagen geregeld zon met gemaagde temperaturen. Met wind uit noordelijke richtingen. In de tweede helft van de week wordt het warmer. En de normale temperatuur voor de tijd van het jaar in Zandvoort is 18 graden. En wil je een plons nemen in het zeewater van Zandvoort, kan dat. Het is wel koud, 15 graden is het. Meer info over het weer kun je natuurlijk volgen op CFM Text TV. Elke dag wordt die geüpdate, maar ook via www.meteopagina.nl. Dat is de site van Lex van den Hoorn, onze weergoeroe. Turn the lights back on now Watching, watching As the credits all roll down and cryin', Crying, crying You know a plan To a full house House No heroes Villains one to blame While we'll titill build the stage And the thrill, the thrill Is gone Our debut was A masterpiece but in the Show it can't go on. We used to have. the band plays, on. now we're crying, crying, so let the velvet roll down, down, no heroes, still want won the blame. while we'll zero this build the stage, and the thrill, the thrill is gone, our debut was a masterpiece, our lines we read so perfectly, but the show it came so you used to have op dit ogenblik Kaigo met Stol de Show daarvoor uit de jaren 90 de Cardigans met Carnival Alexander Brouwer en Roberts Meuwensen hebben in het Kroatische Porec voor de derde keer dit seizoen de finale gehaald van een FIVB toernooi een volledig Nederlandse finale was dichtbij, maar Reiner Nummerdoor en Christian Varenhorst redden het in de halve finales niet tegen de de Canadese duo Josh Binstak en Sam Schechter. Nummerdoor en Varenhorst wonnen nog wel de eerste zet in de wedstrijd tegen de Canadezen. Maar werden daarna overvleugeld. Het werd uiteindelijk 21-23, 21-17 en 15-13. De regerend wereldkampioenen Brouwer en Meeuwissen wonnen met moeite van een Italiaanse opponenten Alex Rangieri. En Adrian Carambula. 18-21, 21-17 en 15-9. Pas in de loop van de tweede set kregen de Nederlanders grip op de bijzondere servers van Carambula... waardoor ze de wedstrijd naar zich toe konden trekken. Vanmiddag om vijf over drie wordt de finale gespeeld. Max Verstappen heeft gisteren de twaalfde tijd neergezet... tijdens de kwalificatie voor de Canadese Grand Prix in Montreal. De 17-jarige coureur van Toro Rosso kwam enkele tiende van een seconde tekort... om Q3, het laatste gedeelte van de kwalificatie, te halen. Zijn teamgenoot Carlos Sainz Jr. viel met een elfde tijd eveneens af. Verstappen zal vandaag achteraan de grid starten... omdat hij in totaal 15 posities krijgt opgeteld boven zijn kwalificatieplek. 5 voor zijn crash in Monaco en 10 voor het gebruiken van een vijfde motor dit seizoen. Gezien zijn twaalfde plek kan Verstappen niet zijn volledige straf uitzitten. En dat kost hem volgens het reglement na de race een tijdstraf van 10 seconden. Lewis Hamilton mag van pole position starten voor de 44ste keer in zijn loopbaan. De regerend kampioen van Mercedes klopt een tijd neer van 1-14-393. Waarmee hij zijn teammaat Nico Rosberg klopte. Ferrari-coureur eh, Ferrari Kimi Rijkonen legde beslag op de derde plek. Voor Valtteri Bottas in zijn Williams, Roman Grosjean in de Lotus en Pastor Maldonado ook in de Lotus. Voorafgaand aan de derde, vrije training in Montreal stapte Verstappen over op zijn vijfde motor. De regels geven aan dat als de vijfde krachtbon voor het eerst wordt gebruikt, de coureur tien posities wordt teruggezet in de startopstelling. En voor volgende raceweekends dat dit gebeurt, geldt een gridstraf van vijf plaatsen. Bij een zesde motor wordt de sanctie herhaald. Als de straf door een slechte kwalificatie niet volledig uitgevoerd kan worden, kan ter aanvulling een tijdstraf of een stop-and-go penalty worden gegeven. Door een technisch probleem dat niet op tijd kon worden verholpen, nam McLaren-coureur Jensen Button niet deel aan de kwalificatie. Tijdens het eerste gedeelte van de kwalificatie vielen Sebastian Vettel in zijn Ferrari en Philippe Massa in de Williams verrassend af. Vettel kreeg enkele uren na de kwalificatie te horen dat hij vijf plaatsen terug moest. Omdat hij Robert Meri inhaalde tijdens een rode vlag situatie... tijdens de derde vrije training. De Duitser begint vanaf plek 19. En de Grand Prix van Canada begint vandaag om 8 uur Nederlandse tijd. In de WK-stand leidt Lewis Hamilton met 126 punten. 10 meer dan Nico Rosberg. Goed, tot zover even de sport. We gaan weer verder met muziek. Uit de jaren 70 is hier Bas Keks, Lido Schappel. Lido the boat that day. He left the shack. That was all Time bracht de tijd op 10 minuten voor 3 in een zonnig zandvoort. Daarvoor Boskerk zijn de jaren 70, Lido Shuffle. En hier is Climby Visser. Love changes everything.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 Binnenkort in de, in, uh, de Festival Mondial in Tilburg, zaterdag 27 juni. En Jorde Salamander van hun voorbij komen. Daarvoor Klein Fisher, Love Changes Everything. En dit is Carriel, tot aan drie uur.